1. Inleiding De Gordiaanse knoop Ontrafeling van het familierecht Voor u ligt het tweede boek over het oude verstotingssyndroom. Parental Alienation Syndrome Pas, in de Nederlandse taal. Het eerste boek, het oude verstotingssyndroom in de Nederlandse context is in grote aantallen verkocht en nog beperkt verkrijgbaar. Definitie Het oude verstotingssyndroom PAS, voetnoot 1, is een afwijking van kinderen die zich bijna uitsluitend voordoet in de context van conflicten rondom ouderlijk gezag, primair kenmerk is de campagne van denigreren van een goede, liefhebbende ouder, voetnoot 2, een campagne waar geen rechtvaardiging voor is. Het is het resultaat van de combinatie van de indoctrinatie van een programmerende, hersenspoelende ouder en de eigen bijdrage van het kind aan de verkettering van de ouder die het doelwit is. Als er echte mishandeling door de verstoten ouder plaatsvindt, kan de vijandschap van het kind terecht zijn, waardoor een categorisering onder ouderverstotingssyndroom niet van toepassing is. Voetnoot 3 Het eerste boek is een inleiding tot het verschijnsel ouderverstoting, Parental Alienation Syndrome, dat door de inmiddels overleden Amerikaanse hoogleraar Gardner uitvoerig is beschreven. Daarnaast plaatst dat boek het verschijnsel in de Nederlandse context van onderzoek en kinderbeschermingspraktijk. In het voor u liggende boek belichten we het verschijnsel van binnenuit, door middel van de diepgravende beschrijving van een casus, Moeder, kind, vader. Ook besteden we enkele bladzijden aan de ontwikkelingen, internationaal en in Nederland, rondom het ouderverstotingssyndroom. In dat kader beschrijven we verschillende tendensen in de opvattingen hierover. Kodjou van Gijzeghem. Overigens bevat het verhaal van Kodjou ook een korte inleiding over het syndroom. In een apart artikel ga ik in op een praktijkvoorbeeld. Een melding van geestelijke mishandeling bij een advies- en meldpunt kindermishandeling AMK. De AMK's zijn bezig hun beleid in zaken meldingen van ex-partners onder de loep te nemen... Dit gebeurt door het expertisecentrum kindermishandeling van het Nederlandse Instituut voor Zorg en Welzijn, (NIZW). Ook de ontwikkelingen rondom het verschijnsel ouderverstotingssyndroom zouden daar dus gevolgd moeten worden, als het goed is. In 2001 zag het er even goed uit, in een mailwisseling op 5 maart gaf een medewerker van het expertisecentrum per e-mail aan een betrokkenen het volgende te kennen. Citaat Indoctrinatie kan een vorm van kindermishandeling zijn. Wanneer een kind op geen enkele manier de vrijheid krijgt om een eigen oordeel over iets te vormen, dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een scheiding, wanneer een ouder tegenover het kind een volledig negatief beeld schetst van de andere ouder, zonder dat het kind de gelegenheid krijgt om zich daar zelf een beeld van te vormen. Dat wil niet zeggen dat, als er geen contact meer is tussen het kind en een van de ouders, er per definitie sprake is van kindermishandeling. De vraag of er sprake is van kindermishandeling is in de praktijk alleen te beantwoorden door bij ieder vermoeden op zich te beoordelen of het kind mogelijk schade oploopt door de wijze van opvoeden door ouder of verzorger of door ouders of verzorgers. Einde citaat. Hieruit zou je gevoeglijk kunnen concluderen dat ouderverstoting pas, volgens het NIZW, onder geestelijke mishandeling valt. Een meer expliciete vraag in verband met het schrijven van dit boek leverde weliswaar in eerste instantie een enthousiaste reactie op. Maar bij het terugbellen bleek de kijk wat ingezakt. Secundaire literatuur zou niet te vinden zijn, ziek vraagteken, hoe eenvoudig toch op internet te vinden, en pas zou in citaat, sommige gevallen natuurlijk kindermishandeling kunnen zijn, maar dat moet per geval onderzocht worden, einde citaat. Dat je van geval tot geval moet kijken of indoctrinatie plaatsvindt, lijkt me evident. Maar als je pas hebt aangetoond, heb je daarmee dus ook indoctrinatie aangetoond, dunkt me. Ja, men zou nog eens op internet kijken. Ach... Het zal er wel op neerkomen dat men al geen zin meer had in moeilijke dingen. Daar word je op het expertisecentrum blijkbaar niet voor betaald. Geconfronteerd met voorgaande tekst werd mij overigens namens het NIZW nog het volgende meegedeeld. Citaat, uw conclusie dat op basis van deze eerdere reactie pas per definitie onder geestelijke mishandeling valt delen wij niet, einde citaat. Dit soort reacties zijn angstreacties. Het ouderverstotingssyndroom is een onderwerp dat helaas gepolitiseerd is geraakt. In de rechtbanken, waar twee advocaten voor veel geld herrieschoppen over de hoofden van kinderen, roept de stelling van de één makkelijk het tegenovergestelde bij de ander op omdat het hierbij bijna altijd gaat om de verdediging van vaders tegen moeders, is het een genderbeladen issue geworden. Hoewel Gardner alle mogelijke, mijns inziens zelfs oneigenlijke moeite doet het genderkarakter te neutraliseren, zie hoofdstuk 3.3, kwam de Californische afdeling van de Amerikaanse vrouwenorganisatie en O.W. zelfs op het idee te gaan eisen dat het stellen van pas verboden zou moeten worden. Uit een vorm van vrouwenbescherming, gemengd met de angst niet politiek correct te zijn, volgt een klaarblijkelijke repressieve struisvogelpolitiek. Het is over de hele wereld ook gebruikelijk te klagen over het vermeende feit dat er aan pas geen wetenschappelijke publicaties gewijd zouden zijn. De publicaties zijn het NIZW onder de neus gevreven. Het kan dan ook niet anders dan dat bij het NIZW het denken over het oude verstotingssyndroom gestopt is bij het klakkeloos overnemen van argumenten van andere tegenstanders. Een andere belangrijke instantie die met het oude verstotingssyndroom zou moeten kunnen omgaan, is de kinderbescherming. Het comité Stop Omgangsonrecht kaartte in 2000 door middel van een bezettingsactie een aantal probleempunten bij de Raad voor de Kinderbescherming aan. Eén daarvan was het niet herkennen van het oude verstotingssyndroom. Naar aanleiding van de onderhandelingen die op de actie volgen, werd een onderzoek uitgezet bij de Rijksuniversiteit Utrecht. Ik ga hier in hoofdstuk 3.1 verder op in. Uiteraard wordt de derde partij gevormd door de kinderrechters. Bij monden van hun voorzitter kreeg ik te horen dat onder zijn collega's het oude verstotingssyndroom, een naar zijn idee, redelijk bekend begrip is. Er kon ook een zeer concreet geval worden genoemd waarin dat in de rechtszaal meespeelde. In tegenstelling tot de ontwikkelingen in bijvoorbeeld Duitsland en de VS is in Nederland nog geen sprake van jurisprudentieontwikkeling. Maar de vooruitzichten zijn niet slecht. Nu in diverse landen rechters het ouderverstotingssyndroom als serieus probleem herkennen en op basis van een pasdiagnose besluiten tot bijvoorbeeld gezagswijziging, zal ook Europa niet achterblijven. In het Elsholz-oordeel van het Europese Hof voor de rechten van de mens klinkt een vage verwijzing door naar de symptomen van pas. Belangrijk element in deze ontwikkelingen is de mogelijke opname van pas in DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Versie 5 Momenteel geldt de vierde versie. DSM is de standaardcategorisering die wordt gebruikt door de Club van Amerikaanse Psychiaters. En zoals zoveel zaken uit de States... Is ook dit internationaal de standaard geworden? De Nederlandse gezinsraad, NGR, is een belangrijke beleidsontwikkelende instelling in zaken familierecht en jeugdzorg. De juridisch beleidsmedewerker kent de term goed en veronderstelt zelfs dat die in een aantal van hun publicaties aan de orde was. Helaas moet ik hem over het laatste teleurstellen. In voorkomende volgende gevallen zou daar beter op worden gelet. De organisatie van de campagne tegen geestelijk geweld ten slotte reageerde in het geheel niet op mijn verzoek hun visie te geven. In de publieksmedia is het verschijnsel nauwelijks nog aan de orde geweest. Het werd kort gememoreerd in een aantal algemene artikelen van Mijn Hand over familierecht. Belangrijk was een interview dat de Telegraaf deed met een paskind. In het jeugdzorgtijdschrift Perspectief kwam de Duitse psychologe Ursula Codju aan het woord. Zie hoofdstuk 3.2. Dit was naar aanleiding van een workshop over het oude verstotingssyndroom in een congres van de PVDA, samen met het comité Stop Omgangsonrecht. De belangrijkste bijdrage aan de bekendheid van het oude verstotingssyndroom in Nederland komt van professor Hoefnagels. Hij verwees ernaar in zijn handboek Scheidingsbemiddeling en in een spraakmakend artikel in Trouw. In tegenstelling tot ons omringende landen is het verschijnsel nog niet doorgedrongen tot wetenschappelijke tijdschriften. Ook van Leuven, voetnoot 4, verwijst ernaar. Het boek van Spruit en consorten, voetnoot 5, wordt in hoofdstuk 3.1 apart besproken. De internationale wetenschappelijke uitwerking van het begrip PAS staat inmiddels niet stil. Gardner, die inmiddels is overleden, schreef zelf regelmatig nieuwe artikelen over het onderwerp. Op zijn site zijn verwijzingen te vinden naar een groot aantal wetenschappelijke artikelen, ook van anderen. Een belangrijke controverse in de praktijk van PAS is de vraag of het syndroom vooral een probleem is waar moeders programmeren en vaders worden verstoten dan wel of het een genderneutrale praktijk betreft. Ik ga verderop in het boek hoofdstuk 3 hierop in. In Europa zijn de laatste jaren aan het oude verstotingssyndroom diverse congressen gewijd, onder andere Breda, Londen, Frankfurt, Namen. In Portugal... Vond in november 2003 het eerste Nederlandse, geheel aan het syndroom gewijde congres plaats? Dat de term als wetenschappelijk begrip in Nederland niet snel oprukt, wil overigens niet zeggen dat er niets gebeurt aan de ellende waarvan het in bredere zin een uitdrukking is. Op het moment waarop ik dit opschrijf, zijn vijf moties in de Tweede Kamer aangenomen waarin wordt gepleit voor respectievelijk vastlegging van zorgverplichtingen, beter handhaven van het omgangsrecht, vereenvoudigen van scheidingsrecht, invoeren van een standaard basisregeling voor omgang en verplichte scheidingsbemiddeling. Vooral de inzet van Maarten de Pater van het CDA, die pleit voor herverdeling van zorg, door middel ook van het vastleggen van plichten en rechten, geeft eindelijk een nieuwe kijk op de vastgeroeste patronen, waarin herverdeling van zorg en omgangsrecht als twee heel aparte zaken werden beschouwd. Je zou kunnen concluderen dat de internationale verklaring over gelijkwaardig ouderschap, de verklaring van Lange voetnoot 6, en de ontwikkelingen in het Franse familierecht, de leidende principes, lijken uit te dragen. Het was de bedoeling in dit boek, net als in het eerste boek, uitgebreid in te gaan... Op de stand van zaken met betrekking tot Nederlands onderzoek naar verbroken ouder-kindrelaties en de positie van vaders daarin. De andere delen van dit boek gingen echter gaandeweg zo veel bladzijden beslaan dat ik dit plan helaas heb moeten laten varen. In 3.1 ga ik nader in op het onderzoek van Spruit. In deze inleiding wil ik nog het volgende memoreren. In de onderhandelingen tussen het comité Stop Omgangsonrecht en de landelijk directeur van de Raad voor de Kinderbescherming in 2000 werd één punt met de nodige nadruk binnengehaald. Het moest maar eens afgelopen zijn met al die kinderbeschermers die beweren dat ze de hele tijd opgescheept zitten met een soort schuim der natie dat zijn zaakjes niet goed regelt dat ongeveer de helft van alle kinderen die niet meer worden grootgebracht binnen een vader-moederrelatie hun vader niet meer zien, wordt of gemakshalve vergeten, of er moet blijkbaar worden begrepen dat de kinderbescherming dat verstaat onder goed regelen. Voetnoot 7 Geheel los van de genoemde querulante benadering worden alle vaders die geen contact met hun kinderen hebben, bij voorbaat uitgemaakt voor weglopers die niet om hun kinderen geven. Dat beide redeneringen elkaar bijten, lijkt niemands zorg. Het lijkt er haast op dat vooral vaders het niet goed kunnen doen. In welke groep je ook zit, je zit fout. De landelijk directeur Nijhof zag wel in dat, als de zaken zo zouden liggen, de afdeling voorlichting de opdracht zou moeten krijgen dit soort berichtgeving te stoppen en daarover een intern communiqué te laten rondgaan. Het actiecomité kon zijn verbazing dan ook niet onder stoelen of banken steken toen diezelfde directeur Nijhoff op 22 juni 2002 op Nederland 3 verklaarde dat de meeste mensen het na hun scheiding wel goed weten te regelen. In het eerste boek over het oude verstotingssyndroom hebben we uitgelegd wat er aan onderzoeken en opmerkingen hierover allemaal niet deugt. Inmiddels heeft het CBS een nieuwe schatting gemaakt van het aantal verbroken vader-kindrelaties en het kwam op 25%. Voetnoot 8 Het grote zin. Scheiding Nederland, onderzoek, kwam uit op lagere percentages. Bij nadere beschouwing van het zinonderzoek blijkt dat vaders die hun kinderen niet zien, in de steekproef ondervertegenwoordigd zijn. Een poging dat te compenseren werd door de zinonderzoekers zo uitgevoerd dat de onevenwichtigheden en het gebrek aan representativiteit alleen maar toenemen. Voetnoot 9. Dit heeft ook aanzienlijke gevolgen voor de conclusies over de vermeende invloed van zorginvestering door vaders en de kans op behoud van contact met de kinderen na de scheiding. Met dit laatste punt komen we dan ook meteen terecht bij een andere mythe die in Nederland naast de sinonderzoekers wordt uitgedragen door dokter Vincent Duindam. Voetnoot 10 Deze mythe behelst dat vaders meer kans maken het contact met hun kinderen te behouden als ze meer investeren in de zorg voor de scheiding. Duindam verwijst daartoe naar Snary. Voetnoot 11 en naar Kalmijn en de Graaf, voetnoot 12. In het bedoelde, zeer lijvige boekwerk van de eerste wordt een dergelijke relatie gewoon niet gemeld. Kalmijn en de Graaf beweren in hun publicatie weliswaar dat ze zo'n verband aantonen. Maar als je kijkt naar de op operationalisatie van het begrip zorg, zie je dat ze vooral een betrokken klassieke vadertaak als uitgangspunt hebben beschreven. Wat ze dus meer aantonen, is dat juist een klassiek rolpatroon meer kans nog steeds weinig geeft op behoud van contact. Dit komt overeen met de opmerkingen die ik daarover in het vorige boek maakte er naar gevraagd ontkennen overigens nog de graaf, nog Duindam, de juistheid van mijn zienswijze. Verder gelieve de lezer zich te realiseren dat het gemak waarmee wetenschappers causale verbanden verbinden aan het bestaan van statistische correlaties, meer de behoefte van de media bedient dan die van zorgvuldig wetenschappelijk gedrag. Als er een kausaal verband is, dan is dat wel het verband tussen de onverhoede uitspraken van dit soort wetenschappers en het voortbestaan van de problematiek van kinderen die een van hun ouders moeten missen. Ik ben inmiddels in een andere publicatie, voetnoot 13, uitvoerig ingegaan op de manier waarop de Nederlandse sociale wetenschappers rommelen met cijfers en zich er niet voor schamen de ouder vaderbeweging in de leugen naar zoek te zetten, liegen, waar ze zelf maar snel in moeten kruipen. Er moet nog veel gebeuren om politiek, rechters, kinderbeschermers en wetenschappers te verlossen van leugens, mythe en kinderbeschadiging. Up to the walls of Jericho.